Met Herbert Codé. Goedenacht, welkom in U2 van de Nacht op 1 voor deze dinsdag 1 februari, waar we praten over het onderwerp de zorg van ouders op ons nemen. En dat, dat is misschien een keuze die vroeg of laat voor ons allemaal komt. En daar ga ik over doorpraten met Priscilla. Goedenacht. Goedenacht. Hoe denk jij erover over deze keuze? Ja, ik vind, zeg maar, dat uit respect voor mijn ouders zou ik het wel doen. Want ja. Ze hebben toch je hele leven wel voor jou gezorgd. Gewoon financieel en emotioneel. Dus uit de respectding zou ik het wel doen. Zou, zou je dat terug doen? En, dat, ja. en Maar dat ligt natuurlijk wel heel erg aan waar je natuurlijk later uh, woont. Wat voor uh, woonomgeving je hebt. Want dat moet natuurlijk allemaal wel kunnen. Ja, dat ook. Ja. Maar het, is, ja, het hangt er ook af zeg maar, hoe je ouders er later aan toe zijn. Als ze echt afhankelijk zijn van iemand. Dan zou ik er wel echt alles voor doen om ze te helpen. Ja, om ze te helpen, omdat ze jou ook uh, opgevoed hebben en, en uh, gebracht hebben waar je nu bent. Heb je zoiets van, nou, dat ga ik, wat voor mogelijkheid ook ga ik dat terug doen. Ja. En, en wat, wat lijkt jij nog, wat lijkt jij verder een, een voordeel van de situatie? Nou, een voordeel is gewoon dat je dat je de controle zelf hebt over de zorg. Dat je niet denkt van zorg is ze dan goed daarvoor. Of dat je gewoon zelf weet van ik doe het goed en ik doe het op mijn manier en dat het zich ook prettig voelt bij mij. Ja. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel het moment dat je, dat je, dat je misschien gaat werken en uh, dat je uit huis bent. En dan ja, blijft een, een ouder wel achter, of ouders. Ja, dat wel, ja. Maar dan zou ik denk ik wel zorgen dat er iemand toch nog is om of te checken of beide te blijven. Ja, nee, dat, dat, zeker als, als die mogelijkheid er is, dan is, is dat heel mooi. Maar in de praktijk lijkt me dat soms ook best wel lastig. Ja, het is wel makkelijk gezegd dat dan we gedaan dat we wel. Want het, er komt volgens mij heel veel bij kijken om echt nog de, de, de ouders op zo'n moment uh, uh, ja, te, te begeleiden ook. Ja, ja. Want de ouders willen volgens mij weer niet teveel dat er mee bemoeid wordt. Die kunnen het eigenlijk wel zelf, maar misschien vinden ze het ook wel een, een, een goede situatie. Het lijkt mij in ieder geval best wel, best wel uh, uh, moeilijk. Een gecompliceerde situatie. Ja, ja, is het ook best wel, ja. Want ik heb ook voor uh, verhalen gehoord van uh, mensen die later dan echt een, een, hun huis uitbreiden, uh, Een aanbouw of een aparte uh, ingang van het huis. En bijvoorbeeld een tweede deur erbij. Dat moet natuurlijk allemaal kunnen. En als dat kan dan is dat heel erg mooi. Maar het is ja, natuurlijk precies, niet voor ja. iedereen die in een, uh, ik kan me voorstellen, gewoon echt midden in de stad woont. Is dat weggelegd? Ja, dat weet ik wel. Maar ja, ik vind wel gewoon dat, zeg maar uit respect zou ik het doen. Want ik heb een vriendin van mij, die um, had adoptieouders. Ja. En ja, die... Zeg maar, die zou het echt niet, um, noem dat? Die zou het niet overwegen om daarvoor te zorgen. Gewoon puur omdat het haar adoptieouders zijn. Ja, dus, dus de, ba de band, weer, band is minder en daardoor zou ze dat dus niet doen. Ja. ja. Ik wil je bedanken voor je voorbeelden, Priscilla. Ja, graag gedaan. En een uh, goede nacht nog. Zelfde. Oké, okay, dag. Doeg. Ik ga naar Jet. Dag ja. Jet. nacht, eigenlijk is het. Ja, ik, uh, Mo luister, mooi, uh, mooi voorbeeld van Priscilla, uit respect voor de ouders. Ja, uh, ik ben zelf uh, oma... Ik heb twee dochters. Eén die woont er uh, 150 kilometer bij mij vandaan. Die, is niet, uh, die uh, heeft geen kinderen. Die woont wel samen. En uh, daar zou ik dus absoluut niet naartoe willen. Uh, die zal ook geen kans hebben om bij mij te komen om ons te helpen. Want die hebben allebei een baan. Daar hebben ze voor gekozen. Wij hebben ervoor gekozen om haar te laten studeren. Om een baan te creëren. Dus dat valt weg. Heb ik nog een dochter. Die is inmiddels uh, ook moeder. En die woont samen, of die is getrouwd, en die woont dus in een dorp hier dichtbij. En die heeft dus haar schoonouders in huis gehad. En die is er niet in huis, een huis echt bij. Die hebben een groot huis gebouwd met een huis voor de schoonouders erbij. was allemaal hartstikke leuk, was niks aan de hand. Is nog niks aan de hand, laat ik dat eventjes voorop stellen. Maar nu is de schoonvader overleden. En mijn schoonzoon is helemaal alleen. Heeft geen broers, geen zusters, niemand. Dan zorgt mijn dochter, die zelf de zorg heeft voor haar twee kleine kinderen... als het moet, voor haar schoonmoeder. Ja. Maar die heeft ook, toen mijn dochter de kinderen klein hadden... voor ...haar kleine kindjes gezegd. Het zijn nog maar zes en vier, dus dat is nog klein. Maar ik merk, ik zou het verschrikkelijk vinden... ...want ik heb het er met mijn man wel eens over... ...dat ik zeg van, voor stel dat uh, mijn uh, dochter... ...haar schoonmoeder nog een tijdje leeft... ...maar na verloop van tijd, die is wat ouder dan ons... Dat dus zij uh, bijvoorbeeld uh, 15 jaar voor haar schoonmoeder heeft gezorgd en dat wij dan, mijn man en ik, dus uh, allebei uh, uh, iets in de zeventig zijn. En dat ik dan moet zeggen, nou, dat huis bij jou naast, dat staat leeg, dan kom ik daar in wonen Dan heeft mijn dochter toch nooit in eigen leven met haar man en eigen kinderen gehad. Nou, als... Ik vind het... Ik, ik denk niet dat ze het zou zeggen van, ik wil het niet. Maar ik denk niet dat ik het zou willen voor haar. Nee. Want ik heb een voorbeeld. Mijn grootouders, mijn grootmoeder, heeft dus en haar ouders en haar schoonouders aan het einde moeten brengen. En die mensen zijn over de negentig geworden. Mijn grootmoeder heeft nooit geen eigen leven gehad. En ik heb dat voorbeeld. Ik zou het niet willen om bij mijn kinderen in te gaan. Ik zou wel graag willen hebben dat ze zich om mij bekommeren. Dus wat die ene meneer zei van, als ik in een bejaardenhuis zou zitten, dat ik dan iemand op bezoek zou. Komen. Dat zou ik heerlijk vinden. Maar ik zou echt niet willen dat ze dan ook nog, echt dat ik daarin ging wonen. Nee. Er o, zijn o, ook o, dingen o, waar ik maar een erger, ja. waar, wat mijn kind en mijn, uh, mijn schoonzoon doen, uh, of erger, maar ik bedoel wij je denkt, nou dat had ik anders gedaan. Dan krijg je en mm. Nee, ik zou er echt niet voor kiezen. Maar, maar komt het, uh, Jet, door de situatie dat, dat u dat van dichtbij meemaakt en dat u nu ja. ook ziet van hoe, dat, uh, hoe moeilijk het ook is en hoe zwaar het ja. ook is voor, voor de kinderen? Ja, ik vind, mijn dochter uh, heeft zelf, die werkt zelf in een, in een verzorgingshuis. En uh, die ziet dat om zich heen. Die zegt ook, mam, het is heel zielig, te zijn mensen, ik krijg nooit geen bezoek, terwijl ik weet dat ze overlijden, dat er bosjes achter de kist aanlopen. Hè? Dat is gewoon zo. Ze zegt, dat zie ik. Ja. Maar ze zegt, ik denk niet. De kinderen, want kijk, die, die meneer die dat zei net uh, uh, van Turkse afkomst, die zei, de jongste is er verantwoordelijk voor. Maar wat is de jongste? Ik kom zelf weer een gezin met vijf. En ik heb maar een kind, ik heb er maar twee. Dus dan zou de verplichting zijn dat mijn jongste dochter... want mijn oudste dochter woont veel te ver weg... dat die dus dan weer de zorg voor mij op moest nemen... terwijl er heel weinig kinderen zijn. Ja, ja. Dat is ook het verschil met vroeger dat er heel veel kinderen waren waar het toch altijd op één aankwam. Dat was altijd zo. Er ja. was altijd maar één. Ik ben de jongste uit het gezin en wij hadden een systeem bij ons. Wij woonden allemaal binnen een bepaalde bereik van onze moeder. Onze moeder is uh, bijna 92 jaar geworden. En wij hadden ook een goede band met de kinderen samen. Dus wij zorgden voor onze moeder in het verzorgingshuis. Ja. Mm -hmm. He? Maar er zijn ook families die hebben dat niet. En daar verwachten moeder het misschien wel van. Maar daar hebben maar de, willen de kinderen het niet. Nee, nee, dat wel, nee, dat klopt. Die situaties zijn er ook. Ja. En ik, ik zou het heel graag... Ik heb altijd mijn moeder wel eens gezegd van... Uh, um, goh, ik had laatst een gesprek met, met, uh, met uh, mijn broer en die zei van... Als, uh, als een van die beiden kwam overlijden, dan kon ze zo bij een van de kinderen in. En toen heb ik gezegd, mam, wat heb jij toen gezegd? Toen heb ik gezegd, ik, ben, ik heb vijf schatten van kinderen, maar ik ga nergens bij in. En ik, ik denk ook niet dat iemand bij mij erbij in wil hebben. want mijn vader was toen al jaren dood. Ja. En toen zei ik ook, ik zeg, mam, ik wil iedere dag wel bij je op bezoek... maar ik wil je niet bij me in huis. Nee. En het is niet omdat ik zijn lieve moeder heb, want ik had een schat van de moeder. Maar ik, ik zou het niet kunnen, want ik heb zelf nu nog een baan. En je bent dan verplicht om alles op te geven. Want je laat haar dan ook niet alleen hier in een huis zitten. Klopt, maar het kan natuurlijk ook bepaalde voordelen hebben. Ook, ook in de zin van financiële uh, voordelen. Je deelt bepaalde kosten ook. Ja, dat is waar. Maar als je het alleen om het geld doet... en niet om het, om het maatschappelijk te sociale... zeggen, dan moet je het laten. Dan moet je het laten, oké. Okay. Ja, ik ken ook mensen die hebben ze erbij ingenomen. ken ik hoor. En dan zei ze, nou dat is mooi, want ik vang iedere maand uh, zoveel van mijn moeder. Hè? Maar dan had moeder al helemaal geen eigen leven meer, want dat werd allemaal voor haar beheerd. Ja. Mijn moeder heeft, heeft dat 92 jaar een hele financiële plaatje beheerd. Omdat ze zei, ik wil eigenmachtig blijven over mijn eigen goederen. En ik wil iets weg kunnen geven wanneer ik dat wil. Ja. Als mijn moeder mij uh, 100 euro gaf, ik noem maar wat. Hè, er was niet één die daarna keek, omdat mijn moeder het beheer eigen had. Of mijn moeder gaf de ene kleinkindstukwet en dan het andere kleinkind. Als je onder van bepaalde kinderen omdat je daar in huis woont en verplichtingen hebt kun je die dingen uit eigen macht ook niet mee doen nee, is wel... en ik vind wel zo u, ik ben het ermee eens de vergrijzing is er en die zal ook nog jaren duren dat zie ik zelf ook maar ik, ik vind wel zo dat er bepaalde uh, oplossingen moeten komen ik zeg niet dat je allemaal in een instituut moet stappen maar, nee, precies. maar moet ook... dit zou een oplossing kunnen zijn maar in uw geval is het is het geen oplossing als ik het zo hoor nee Nee, niet va ik zeg niet dat, het, dat er geen regelingen zijn. En uh, Kijk, uh, in, misschien zegt mijn dochter wel wanneer ik 75 ben... pa, maar kom maar bij ons wonen of ja. ma ja. alleen of pa alleen. Dat is haar keuze. Ja. Maar dat moet niet een verplichting zijn dat het zou moeten. Precies. Dat zou ik heel erg vinden, want ja. dan is dat voor een ouder ook niet fijn... om ergens te gaan wonen waar je moet wonen, moet wonen. omdat het ja. zo moet... En dan vind ik het een beetje zielig voor degene die daar zit. Want die durft dan ook nergens op, de, op in te spreken. Want je zit, je zit er omdat je er mag zitten. En niet, nee, niet omdat, omdat, omdat je er moet, je er moet ja. zitten, maar ja. niet omdat je er mag zitten. Bedankt voor het delen van dit, uh, dit verhaal, Jet. Ja. Oké, okay, ik, ik, ik wens u nog een fijne nacht. Dank u wel. Okay, en nu ook een goede nacht. Dag. En uh, ja, heeft u misschien een, een, een, ja, een hele andere manier hierover? Heeft u uh, mooie voorbeelden? Heeft u uh, iets meegemaakt? Of ziet u het in de omgeving? Hoe mensen samenwonen? En ziet u bijvoorbeeld dat het juist heel erg goed gaat? Of uh, dat mensen juist ook bewuste keuze hebben gemaakt van... Oké, okay, ik wil bij mijn kinderen wonen. En ziet u ook wat dat heeft opgeleverd? U kunt reageren. 0800 112. En dat is 0800 112. En gaan we naar muziek van George Michael en Mary J. Blige.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 We praten 1999, -S van George Michael en Mary J. Blights in de nacht op één. We praten over de zorg van ouders op je nemen op ja, verschillende manieren. Eigenlijk hoofdzakelijk uh, de ouders in, in huis nemen of bij de kinderen in gewoon. En ik ga daarover doorpraten met uh, Ellie. Goedenacht. Goedenacht. Ellie, uh, u heeft uh, de zorg van, uh, van ouders nou, tot bijna wel 30 jaar op u genomen. Ja. Dat, dat ik, is nogal niet een tijd. Het was heerlijk. Ja? Ik ging eerst één keer in de week naar hun toe. En zag dat het steeds minder werd. De weekenden waren we met het hele gezin altijd bij hun. Het was een fijne tijd. En ik vind wel, het moet klikken. Mm -hmm. Ik heb vanaf mijn negende jaar altijd met mijn moeder bezig geweest. Die was ziekelijk. En uh, daardoor misschien ook wel ben je helemaal ingegroeid. En mijn, oude, mijn man kon heel goed opschieten met mijn ouders. Ja. Yeah. Ik heb de kinderen, die zijn helemaal opgegroeid met het hele systeem. Ook, oma was altijd ziek. En uh, nou, toen hebben wij dus gekozen voor een grotere woning. Wij zijn gaan verhuizen en hebben gevraagd dus eerst, willen jullie bij ons wonen? Dan gaan we eerst kijken naar de woning. Ja, of was was dat... daar sprake van een grote afstand? Uh, wij woonden 35 kilometer van elkaar vandaan. Oké. Okay. Nou, en toen hebben wij hem meegenomen en wil je dit, zou je dit willen met ons daar wonen? Ja, als wij een beetje privé voor onszelf kunnen hebben, nou prima, zeiden ze. Nou, dat hebben we dus zo gerealiseerd. Hun beneden, wij boven en dan hadden we nog een zolder. En dan hadden de zoon en de dochter hier nog een kamer. In eerste instantie, toen opa goed was, heeft hij die Tweede Kamer mee helpen bouwen. Yeah. Nou, toen het niet meer ging, werd het allemaal wat minder. In het begin heeft mijn moeder nog helpen koken. Toen het wat minder werd, nam ik het helemaal over. En dat ging gewoon... Heel geleidelijk van, liep dat ze zo in. Ja, en, en, en hoe ging dat dan ook met... Uh, want u zegt dan, uw ouders die gingen, hadden dan ook een bepaalde verdieping gekregen in het huis? Ja, beneden helemaal. Oh, die kregen de beneden, beneden ja. En en, uh, voor wonen. Ja, kamer en zoiets. En voorwonen, achter slapen. De keuken bij de hand, een wc bij de hand. Nou, en met douchen dan. In het begin ging dat nog heel prima. Konden ze mee naar boven... En dat heeft zo'n hele tijd gegaan tot mijn moeder echt niet meer ja. kon. Maar wat ik me dan afvraag had: had u daar dan tijd voor om ook uh, de, de, de zorg op een gegeven moment op u te nemen? Jazeker, want ja, uh, ik was nog zo'n oude wetse huisvrouw, <laughs> uh, deed thuis. Oh, zo is alles. Ja. Tot op een gegeven moment iemand mijn hulp in riep van... Zou je een poosje kunnen helpen? Heb ik inderdaad, zei mijn moeder kind, doe het toch. Dan heb je gezellig even wat anders voor jezelf. Nou, dan heb ik daar nog even een, een dag in de week geholpen. Maar we deden zo, lang het kon, samen de boodschappen. Toen dat niet meer ging. En ze kwam in een invalidewagen terecht. En ze had reuma, het zwaar asma. Uh, uh, op langerles kreeg ze dus uh, ja, echt uh, van die uitvalverschijnselen. Mm -hmm. Nou ja, uh, ik moet zeggen, als de mannen naar de sport keken, deden wij een spelletje. Yeah. Uh, we dronken s morgens koffie met elkaar, mijn man ook beneden. En, en het was allemaal gezellig. Want, want hoe vonden de ouders toen de tijd zelf die situatie? Vonden ja, ze, wenden ze we dat, dat ook, erg snel? Die vonden het heerlijk. En eerst, ja, heel in het begin hebben ze even moeten overwennen, dat zei ze ook wel. Uh, we hebben daarover gepraat en dat ging allemaal prima. Uh, we gingen naar het park. Ik nam de invalidewagen mee in de auto. We gingen boodschappen doen in een andere plaats. Uh, nou, mijn moeder is overleden. Die hebben het tot de laatste minuut verzorgd. Ze zei wel, als kind wordt veel te veel voor je. Uh, de dokter die uh, had het met haar over gehad, toen zei hij: Nou, vraag dan eens aan je dochter van uh, is het niet beter? Oh, vraag u het maar, want uh, dan weet ik al van tevoren wat het antwoord is. Yeah, yeah. Nou, en het is uh, inderdaad zo gegaan. En uh, mijn moeder overleden. Toen bleef mijn vader nog vijf jaar bij mij alleen. Mm -hmm. Toen zijn we weer verhuisd naar een ander dorp. Toen heeft mijn vader een kamer en een slaapkamer voor zichzelf uitgekozen. Alleen heel jammer, toen de bouw klaar was, een goed half jaar... En toen kreeg hij een hersentumor en toen heb ik hem weer tot helemaal aan het eind verzorgd. Oké. Okay. Ja. En nou, ik kan niet anders zeggen als het was heerlijk, maar. Ook mijn schoonmoeder wou nog bij ons, en, maar dat kon niet meer, want <laughs> toen waren de verdiepingen wel allemaal bewoond. Oh, die, en, die, wilde er, die wilde er ook bij die u? Die wel bij ons die, komen. die zag dat voorbeeld, die dacht, nou het is daar wel uh, gezellig dus, ja, en ja, er wordt goed gezorgd. Ja. ja, maar dat kon gewoon niet, want ze was raak patiënt. Ja, dus dan ja. had ze ook nog een trap moeten lopen, dat kon allemaal niet meer. Ja. Maar wat, wat ik me dan nog afvraag, ik, ik vind het echt een heel mooi, uh, mooi voorbeeld van u, Ellie. Maar hoe zit het dan met, met privacy? Maak je dan ook bepaalde afspraken? Ja. Zijn er bepaalde regels ook? Precies. Uh, zij woonde beneden. Het koken dat deed, dat deden we samen... totdat het niet meer ging, zei ik al. En we hebben zo afgesproken... als we hun bezoek kregen... nou, dan... Uh, deden zij dat gewoon beneden. En dat liet ik me niet zien. Totdat zij dus zelf aangaven van... goh, uh, kom je even bij ons koffiedink, wat want het wel gezamenlijke kennissen vaak. En... Uh, toen ze echt niet meer kon. Nou, dan ging ik even drinken maken, zette het neer. En ging weer naar boven, zodat ze dus uh, lekker alleen konden babbelen. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, zij zei vaak van... Uh, nou, wij vinden het hartstikke fijn. Dat, dat we hier mogen zijn en dat het ja. gezellig is met elkaar. Ja. ja. En nou, in de kosten van, van... Ze zeggen wel, ja, je wordt de wijzer aan... Nou, het is natuurlijk cool, want je moet zoveel extra... Aanpassingen bas, maken in het huis. Ja. Zoveel extra was doen. En je hebt hm. zoveel extra uh, verwarming, verlichting. Die kosten, die deelden we samen. Ja. En dat was allemaal prima. En als er uh, iets, iets aangebracht moest worden... omdat zij ouder waren, bijvoorbeeld zonneschermen, jaloezieën... Nou, dat werd ook gedaan. Ik bedoel, en zo is het allemaal verlopen. Toen mijn vader alleen bij ons was, hebben we ook een verbouwing gehad uh, die voor hem prettig was. Ja. Ik vind het een uh, mooi voorbeeld, Ellie. Uh, ik wil u bedanken voor, uh, voor uw verhaal en voor uw tijd om te bellen. Ja hoor, graag gedaan. En uh, goede nacht nog. Ja, u ook. Dag. Dag. Ik ga naar René. Dag René. Ja, hallo. Uh, ja, ik wil ook mijn vrouw en dat... Hé, uh, hoor hey, ik nou echo? Uh, ja, dat dat, echo? Dat zou kunnen, maar dan kijken we even naar. Nee, dat... Vertel verder. Nou, weg eens. Ja, dat is beter. Nee, maar wat ik uh, wou zeggen, een voorbeeld, dat is mijn moeder, die is uh, 9 december op 90 jaar geleefd, zij is uh, overleden. En uh, hoe heet dat? Die, uh, die was dus ook, uh, tenminste de laatste jaren ook al heel erg slecht te been. Ze woonde nog uh, gewoon thuis. Maar uh, ja, mijn vader die kon er ook nog, uh, nog, nog behoorlijk verzorgen. Inderdaad, ook met eten koken. Maar op een gegeven moment ging dat natuurlijk ook, ook niet meer. Want, want op een gegeven moment eh, de, de konden ze dus ook echt helemaal niet meer lopen. Toen moesten echt, het was van een rolstoel, gewoon nagedoeg afhankelijk. Als ze naar bed moesten gebracht worden, dan, tenminste als ze zoals uit bed kwam. Want als ik vorig jaar kerst, niet afgelopen kerst, maar het jaar daarvoor, bij hun logeerde. Als ik s'morgens morgens op was, ja, dan, dan moest moeder heel veel moeite doen om uit de bed te komen. Toen zag ik al van, nou, dit is... Dit wordt heel moeilijk. Ja, ja. En op een gegeven moment is hij, uh, had zij begin vorig jaar had zij een broer gekregen. Toen moest ze naar het Sint-Janstal in Harderwijk ziekenhuis. Mm -hmm. En daar is een tijd gebleven. En daarvanuit moest ze naar een revalidatiecentrum... om te kunnen reflecteren, om ja, nog wat stapjes te kunnen maken. Mm -hmm. Maar dat was... Uh, ja, en ze had zelf ook heel, heleboel medicatie, eigenlijk. Maar als, als ik het uh, dan goed begrijp, René, had je de wens gehad om haar uh, in, in huis te nemen? Dat had je graag gewild? Uh, nou, ja, dat, uh, nou ja, dat had haar haast niet gekund. Nee, maar precies, Maar door, door, door medicatie had dat niet gekund, maar je, je had het wel graag gewild, als ik dat goed begrijp. Nou, als ik, als, als, als, als ik haar zou kunnen verzorgen, ja, mijn vader lief verzorgde er dus. Goed. Ja, ja, ja. Is weer? Nee, een... Sorry? Ja, de verbinding valt af en toe weg, dus ik probeer het uh, goed, goed te volgen. Maar wat, wat, wat vind je van de situatie van uh, ou ouders in huis nemen? Hoe sta je daar verder tegenover? Met, met wat, wat je misschien meegemaakt hebt, de ervaringen? Um, nou, ouders in huis. Kijk, ik heb eigenlijk al heel ente van me vandaan. En uh, hoe heet dat... Um... Ja, nou, als ik een vorige situatie hoorde, mevrouw die je voorsprak, dan, eh, dan kan ik me wel voorstellen dat je eigenlijk je allebei je eigen visie hebt eigenlijk ja, ook. Ja. Maar dat moet dan ook net kunnen, de mogelijkheden moeten daarvoor zijn. Dat is natuurlijk voor iedere... Ja, uh... als ze sorry, het zo hoorden, was het een lekker groot huis. Ja. Dat had het ook nog ja. gekund. Nou, ik heb niet zo'n grote woning, <laughs> dus, uh, dus... dat best... Mij zou het ook heel moeder moeilijk zijn. Uh, en mijn vader leef, uh, leefde, die leefde ook nog steeds. Mm -hmm. En uh, ja, die kon ook wel, wat het stofzuiger wat schoonmaken en dergelijke. Die kon er dus ook nog wel verzorgen. Nog, nog maar op het laatste moment was het natuurlijk omdat ze niet meer kon lopen, tenminste niet meer niemand op de zee kon komen zelf. Ja, dan moest ze echt professionele zorg hebben. Precies. Gewoon, dat is ja. niet anders. Ja. En ook vooral voor de medicatie. Het gebeurde ook thuis ook. Het gebeurde dat, ze, dat ze ook soms de medicatie wel vergat. Nou, dat is natuurlijk niet best. Nee. Dus dat... Daarom hebben die gespecialiseerde zorgen eigenlijk nodig. Ja, oké. Okay. Ja, desondanks is het toch een respectabele leeftijd van 90 geworden. Dat is een mooie leeftijd, zeker. Ja. Ik wil je bedanken ja. voor je voorbeeld, René. Prima, oké. Okay. En ik wens je nog goede nacht. Ja, dank je. En u kunt bellen naar 0800-1121 om door te praten over dit onderwerp. De zorg van ouders op je nemen, ouders in huis nemen... of misschien ja, in dit geval uh, voor mij geldt dat ik dan bij mijn uh, uh, kinderen zou gaan wonen. En ja, er zijn natuurlijk heel veel voor- en nadelen van. We hebben natuurlijk al een aantal mooie verhalen gehoord. En ik ben uh, benieuwd naar uw verhaal 0800-1121. Mooie piano klanken van Agnes, Obel en Just So. Ik uh, ga naar Maarten, nacht. Hallo. Maarten, jij werkt voor, uh, voor zorginstellingen? Ik, nou, ik, heb een, ik heb een doel, ben als vrijwilliger bezig in een zorginstelling. Ja. En uh, daar zijn we bezig om... Uh, naar, Het is een Scandinavisch model, daar heet het Cultuurhuis. Ja. Dat, dat klinkt een beetje raar, dat denk je met cultuur heeft dat te maken. Maar dat is een... een uh, ik in Nederland zo'n woon gebied Ja, ik, ik heb daar ook vanmiddag een andere benaming voor gelezen... toen ik de uitzending aan het voorbereiden was. Dat heet de Kangeroe wonen. Komt, oh, de, ook, komt ook uit Scandinavië. Ja, nou dat zal misschien wel hetzelfde zijn. Ja, een, een soort megahuis met heel veel verschillende ingangen... en iedereen heeft daar zijn eigen woongebied. Nou, ja, het is niet eens een megahuis. Iedereen heeft gewoon zijn eigen huis in, in een bepaald gebied. Ja. Dus je hebt... Je hebt uh, en, en het is dan een zorg op maat, dus... Uh, wat je nodig hebt, uh, wordt je aangeleverd, maar je, je bent in principe je eigen baas. Zeg maar. Ja, ja. Nou, dat is denk ik uh, uh, met, met onze vergrijzing ook een, een, een ideale oplossing. Want iedereen heeft zijn eigen uh, zorg op maat, mm -hmm. maar uh, je, bent, je bent wel verzekerd van een, een centraal punt waar je. Waar je dingen kan regelen uh, Ik noem maar wat de een kan nog zelf koken de ander uh, moet de maaltijd thuis geleverd krijgen of moet moet daar uh, moet daarmee geholpen worden zelfs nou, ja, zo... maar, maar wat, wat ik me dan afvraag maarten de, de, de moet dan een nou toch een grote van de familie moet een keuze maken om in zo'n bepaalde uh, uh, wijk te gaan wonen waar waar de familie bij elkaar kan wonen nee nee nee dat is niet in uh, uh, voor de familie dat dat is gewoon een een gebied wat uh, Groter is dan een bejaardentehuis waar mensen zelfstandig wonen en zelfstandig dingen doen, maar geholpen worden bij de taken die ze niet meer kunnen doen. Ja, oké. Okay. Is dat dan ook een beetje de, de, de, de, de onder de noemer van zoals je dat nu ook hebt aanleunwoningen? Dat als er mensen hulp nodig hebben, kunnen ze eventueel op een bel drukken en dan staat er iemand voor de deur? Nou ja, dat zal er ook wel bij zitten. Maar ik denk dat het, dat het meer is om, om te kijken van oké, okay, dit en dit kunnen mensen nog zelf en dit en dit, dit en dit wordt er geleverd vanuit de, de, de instelling. Ja. En, en vanuit jouw werk in de, in, de, in de zorginstellingen, wat je meemaakt, vind je dat is dus juist een goed idee? Zou dat juist gestimuleerd moeten worden, zulke ja. uh, woongroepen? Ik, ik denk dat dat, uh, omdat we natuurlijk steeds meer ouderen krijgen, ik denk dat ook voor ouderen zelf. Ik denk dat die het fijn vinden om in hun eigen omgeving te zitten, mm -hmm. met hun eigen spulletjes en, en als samen of juist niet samen of wat dan ook. Uh, en, en maar wel. Dus een, een zekere mate van zelfstandigheid hebben... waarin ze zelf kunnen ontplooien en zelf hun eigen dingen kunnen doen... maar de dingen die ze niet meer kunnen, die kunnen ze vragen. Die, daar kunnen ze uh, hulp bij krijgen. Ja. En dat ja. is voor de een meer dan voor de ander. Ja. Ik heb eerder in de uitzending al een voorbeeld gekregen... dat het in Culemborg een soortgelijke uh, uh, situatie was zoals je nu schetst. Ja. Uh, kom je dat verder ook nog tegen in jouw werk? Nou, we zijn bezig om dat, uh, om dat nu in Apeldoorn ook op te zetten. En... en uh, uh, die zorggroep, die, dat is nogal een grote in, uh, in het oosten in ieder geval. Uh, en, en daar zijn we ook uh, mee bezig. Omdat, uh, ja. Ja. Maar is, is, daar, is daar geld voor in deze tijden? Is daar geld voor om zo uh, zoiets neer te zetten? Ja, ja en nee. Het is natuurlijk, uh, je kan ook mensen bij elkaar in een bejaardhuis stoppen. Dat, is natuurlijk ook, uh, dat kost natuurlijk ook geld. Precies, maar gaat dat niet te kosten dan van een, van een bejaardhuis wat er nu is? Dat, dat, juist, dat daar minder geld naartoe zou gaan en dat dat juist in zo naar zo'n woongroep gaat? Of zie ik dat verkeerd? Uh, nou ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat je moet kijken naar zorg op maat. Je moet kijken van wat heeft iemand nodig? Ik, ik ga er niet vanuit dat iedereen graag in een bejaardentehuis thuis zit. Ik denk dat iedereen het liefste zo lang mogelijk thuis wil zitten in hun eigen omgeving. Ja, en, uh, dat, dat denk ik wel, ja. Dus ja, uh, kun je dan zeggen, dan moet, daar moet dan uh, meer geld voor uh, uh, uh, meer geld voor aangemaakt worden dan voor iemand met z'n allen in een woonkazerne gaan zitten. Terwijl iemand nog bij wijze van spreken prima uh, in zijn eigen huis kan zitten en zijn eigen potje koken of zijn eigen dingen kan doen. Ja, ik weet niet, ik denk dat dat juist een betere oplossing is... om iedereen zoveel mogelijk op zichzelf te laten zijn. En, en met de hulp die daarbij uh, nodig is, om die wel aan te kunnen bieden... maar ja. uh, mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten zijn. Ja. Want, want zie je nu mensen dan uh, in, in je werk, kom je die dan tegen... waarvan jij denkt, ja, die kunnen eigenlijk nog wel op zichzelf wonen. Die hoeven nog niet in een, in een, in een zorginstelling te wonen. Ja, uh, nou, nu nog niet... Uh, maar dat was, dat was vroeger zeker wel zo. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als ik mijn, mijn opa of mijn oma vroeger zag, die, die hadden nog best uh, alleen kunnen wonen. Alleen dat, was, dat werd toen allemaal in een bejaardentehuis ge, ge, ge, gezet, zeg maar, heel makkelijk. En ik denk dat we daar wel een beetje van af moeten. En ik denk dat het ook goed is voor, voor ouderen om zichzelf ook staande te kunnen houden in deze maatschappij. Ja, en daarbij zou zo'n uh, speciale woongroep, dat model dat dus voortkomt uit, uit Scandinavië, ja. uh, dat, dat zou volgens jou een... Nou, wij noemen dat een, een woonservicegebied, dat vind ik eigenlijk een duidelijkere omschrijving. woonservicegebied, ja. Dus, dus je, je woont in je eigen uh, uh, flat of je eigen huis en in dat gebied, daar, daar wordt opgelet, daar kun je vragen, uh, je bent daar... Uh, ja, je, en de ene heeft meer hulp nodig dan de andere. Dus uh, de ene gaat wel centraal eten en de andere krijgt ze eten thuis. En, en, of, of kookt nog zelf of uh, heeft hulp bij het koken of dat soort dingen. Ja. Uh, het is natuurlijk wel, uh, in die zin vangt, vangt, vangt dat wel de... Want ik hoor een heleboel mensen in jouw uitzending ook zeggen van... Zou je nou terug gaan naar je kinderen om daarbij in te wonen? Ik denk dat dat is niet meer haalbaar in deze maatschappij. Maar ja, nou, dat, dat weet ik dus niet, want volgens mij is dat wel misschien ook waar het naartoe gaat. Want als, als er gekort wordt op de zorg, uh, als het persoonsgebonden budget... als dat allemaal uh, minder wordt, dan is op een gegeven moment toch geen keus, denk ik. Dan moet ja, je dat misschien wel gaan doen dat... in sommige situaties. Ik vraag me dat af. Uh, je hebt, als het goed is, stel een, een, een vader of moeder of allebei komen bij een gezin in te wonen. Uh, nou ja, die, die hebben het ook al niet breed, en dus... Vaak twee banen, kinderen, weet ik veel. Daar wordt ook geen zorg voor nee, dat, aan, dat, aan die dat is ouderen. Zo. Ja. En iemand hoeft maar slecht te kunnen lopen. En je hebt een pop aan dansen, wat ja. dat betreft. Ja. Dus ik, ja, je moet zorg aan kunnen bieden op, op, op het niveau wat gevraagd wordt. Ja. Maar goed, dat moet, dat moet wel kunnen en er moet geld voor zijn. En volgens mij is dat in deze tijden, wat ik, wat ik in ieder geval meekrijg... wat mijn beeld ervan is, dat het vaak heel moeilijk is en heel gecompliceerd ligt. is heel moeilijk, absoluut. Ja. Daar is heel weinig geld voor. Ja. Zeker voor zorg op maat. Ik wil je bedanken voor je, voor, voor, je, voor je bijdrage, Maarten. Graag gedaan. En uh, nacht nog. Hetzelfde. Ik ga naar Meneer van Leeuwen. Goeienacht. Hoi. Bent u het ermee eens met een, een, een zorg op maat? Vindt u dat een goed idee? Nee, eigenlijk... Tenminste, ik wil het van de andere kant bekijken. Ik kom uit een groot gezin. Ja. Vijf jongens, vijf meisjes. En... Uh, mijn moeder is vroeg weduwe geworden. Toen was de jongste twee jaar... En ik ben de ene oudste. Ik zat net in militaire dienst, moest terugkomen. Maar uh, toen mijn moeder ouder werd, eigenlijk was het voor haar een steeds grotere steun. Eigenlijk zonder dat iedereen het besefte dat ze een ouderlijk honk had. Waar iedereen te, te zijn tijd met de kinderen, kleinkinderen van haar dus kwam. En daar een weekendje overbleef, of een nachtje overbleef. Want die woonden aan de andere kant van het land. En wij woonden dichtbij, mijn vrouw en ik, en we hielden een beetje van dichterbij toezicht. Ja. Zolang als zij het zelf kon, zou ik een oude boom niet verplaatsen. Het gaat er ook om: ze was alleen dus, hè? Mm -hmm, ja. als ze man en vrouw zijn, dan hebben ze elkaar. Precies. Maar in ieder geval, het was een ouderlijk honk waar iedereen naar kwam, thuis ja. kwam... en waar zij zo'n beetje opleefde. Het was een soort soos. Het was gewoon altijd gezellig. Je kon er altijd langs. Ja, Je kon er slapen. En toen is ze dus uh, op aandrang van de woningstichting van... ja, op maat wonen. Dus uw woning is te groot. We hebben er daar met tien kinderen in gewoond... Een zolderkamer was er gemaakt ook, met stapelbedden enzovoorts in de gewone kamers. Jongens bij elkaar, meisjes bij elkaar en de oudsten een eigen kamer. En dat is altijd prima gegaan, maar toen zij dus ruimte overkreeg, ging men erop aandringen dat ze die moest opgeven. Dat ze die moest verkopen? Ja. Klein gaan wonen. Maar toen zij uit haar, haar vaste buren waren weg enzovoorts, ze woonde wel vlak in de buurt, maar in een heel nieuw. Vlet geval en het is eigenlijk het begin van het einde geworden. Ja, want, want het was een, een, dat ging daarna uh, bergafwaarts. Ja. ja. ja het, uh, ze, ze raakte helemaal on, on, on, onthecht. Oké. Okay. En dat. Uh, wij waren in het buitenland, mevrouw en ik, drie maanden voor een, uh, een half jaar. Nee, dus met tussenpozen steeds in, uh, voor een stichting. Uh, Russische Joden helpen emigreren, naar Alia maken. Naar maar in ieder geval, toen is het gebeurd dat ze haar verhuisd hebben. En vanaf dat moment het is ze uh, bergafarts gegaan. De gezelligheid die ze had van ze kunnen uh, komen en overnachten... en dan gaan ze... Dat was weg. Ja. En het is begin van het einde geworden. Ja. In anderhalf jaar was het... Uh, afgelopen. Ja, dus nou ja, wat, wat u in het begin al zei, de, de, de oude wijsheid, een oude boom niet verplaatsen, ja. dat was in dit geval ook dan, ja. dan wel van toepassing. Uh. Ja, dit is ja, de ja. nekslag geweest. Ja. Okay. Ja. Ja, bedankt voor uw bijdrage meneer Van Leeuwen. Okay. Ik wens u Bye. een goede nacht nog. En u kunt reageren op de uitzending via 0800-112. u kunt meepraten over voorbeelden over uh, de zorg van de ouderen in huis. Of uh, ja, denkt u er misschien, als u vooruit moet kijken, zover dat kan, over 10, 15 jaar denkt u van, ja, zou ik bij mijn kinderen willen wonen? En zouden mijn kinderen dat willen? U kunt erover meepraten, 0800-1121. De Beaches en Night Fever in de Nacht op een plaat uit 1978. En ik ga praten met mevrouw Sely. nacht. Ja, goede nacht, mevrouw Celie en zevenaar. Ik luister naar het programma en het is heel interessant en het lijkt me inderdaad geweldig. Als er mogelijkheden er zijn dat je, je ouders gaat verzorgen, maar uh, het, het kan natuurlijk ook heel anders zijn. Kinderen uh, trouwen later. Als ze ja. trouwen, krijgen later kinderen. En als ze zelf tot, tot hun uh, 65e, 67e moeten werken... dan zijn die ouders vaak al dik in de 80, 90. Misschien een ouder, ja. als, ik me, als ik mezelf uh, naga, ik ben 70 en mijn oudste dochter die is 46. Die werkt als uh, zelfstandig psycholoog en die zal nog jaren moeten blijven werken. Dus tegen de tijd dat ik aan uh, zorg nodig zou hebben, ik hoop het niet... Dan, eh, dan werkt zij nog. Ja, dus u ziet zeg maar, een, ja, inderdaad, dat is een beetje ook wel een trend, natuurlijk, momenteel. Dat natuurlijk mensen vaker doorstuderen. En u ziet daar mogelijk dan ook problemen ontstaan in de toekomst. Ja, ja. zeker wel. Ja. Ze heeft zelf ook kinderen nog, waarvan de jongste nog maar, nog maar tien is. Mm -hmm. En ik merk ook heel duidelijk als ik eens op de kleinkinderen wacht. Uh, als ik bij ze logeer en ik haal ze van, van school. Nu is dat niet meer zo nodig, maar een paar jaar geleden uh, heb ik de kinderen dat het school gaat, dat de moeders die nu op hun kinderen staan te wachten... toch duidelijk veel ouder zijn dan de, dan de moeders van mijn generatie. Ja, daar ziet u echt duidelijk verschil in. Daar zie ik duidelijk verschil in, ja. ja en, en dus met het gevolg dat u dus zegt, van dat u, u zich straks moet afvragen... van uh, stel dat ik voor zo'n situatie kom te staan... Uh, kunnen mijn kinderen uh, uh, u wel naar huis nemen? Ja, inderdaad, dan ja. werken ze zelf nog en dan hebben ze na een uh, werkzaam leven, dan heb ik het idee dat ze het ook wel fijn vinden dat ze wat tijd voor elkaar hebben en ook de leuke dingen kunnen doen waar ze nooit aan toegewezen gekomen zijn omdat ze nog werkten. Ja, maar ja, goed, dat. Ja. Dat is natuurlijk ook weer iets van deze tijd. Uh, maar hoe, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan dan? Hoe gaat u dat uh, tegen... Ja, als u, ja, het is een beetje lastig om natuurlijk ver in de toekomst te kijken. Maar uh, hoe, hoe zou u dat dan uh, bespreken met uw uh, kinderen? Nou, ik geloof dat het goed zou zijn dat er inderdaad waar het kan... dat het daar ook gebeurt. Maar dat er anders toch een, een soort... Ja, woongroep zijn. Een paar gesprekken terug was het er, ging het er ook over dat mensen dan wat bij elkaar wonen. En eventueel beroep doen op uh, zorg die dan daar aanwezig is. Mm -hmm. En het is de wens van, van alle mensen die wat ouder worden om toch zo lang mogelijk zelfstandig te zijn. Ja, ja. Hoe goed je met, uh, met de kinderen om kunt gaan. De ouders wonen ook lang niet meer daar waar de kinderen wonen. Kinderen die trekken vaak weg en wonen dan toch op een grote afstand. Ja. Huizen zijn niet altijd uh, zo groot dat je daar nog een, uh, een, een ouder uh, bij in kunt hebben. En dan hebben we het ook nog erover dat uh, moeders wel graag bij hun dochters zouden willen wonen. Maar de situatie met schoonzonen is niet altijd zo geweldig. Dat die het leuk vinden om ja. of hun schoonmoeder of een, uh, hun eigen moeder in huis te hebben. Ja, maar, maar in uw situatie zou u het willen tegen die tijd? Stel dat het, dat het uh, <coughs> aan de hand is? Nee. Nee? Nee, ik heb geweldige dochters. Maar ik uh, ben zo gesteld op mijn privacy dat ik... En ik kan me eerlijk gezegd ook niet zo goed voorstellen dat, je, dat ik dat niet meer zou kunnen. Nee, maar okay. dat nee. is ook heel nee. individueel natuurlijk. Er zijn moeders die vinden het wel heel fijn om uh, verzorgd te worden. Maar ja, ik wil alles zelf doen. Ja, ja. En, nou ja maar goed, als u alles zelf wil doen, dan op een gegeven moment ontkomt u er misschien ook niet aan. Dan, ja. dan kies u in ieder geval niet voor om dus bij, bij uw kinderen te gaan wonen. Dat, dat is duidelijk. Nee, nee. Nee, ik zou het er niet aan willen doen. Ik zou ze dan nog heel graag een, een, een eigen leven gunnen. Want als het zo slecht met mij zou zijn dat ik bij een kind zou wonen... dan wil ik ze niet aandoen om, om voor mij te zorgen. Want dan ben ik er ook niet bij gebaat dat ze, dat ze vaak weg zijn. Nee. Of dat ze vakanties gaan maken. Maar stel, en... dat, stel dat uw dochter zegt, nou dan stop ik met werken... en dan ga ik voor u zorgen? Uh, dat kan ik me niet goed voorstellen. Dat zou ik nee. ook niet willen. Nee. Nee. Ik zou dan, nee, daar, nee dat zou ik niet graag willen. Ik heb zelf heel lang voor mijn moeder gezorgd. En dat, maar goed, ik werkte wat korter. Ik ben dus, ik ben dus nu 70, ik ben tot mijn, tot mijn 60 heb ik ongeveer gewerkt. En toen heb ik de laatste jaren voor mijn moeder kunnen zorgen. Daar heb ik met heel veel liefde gedaan. Ja. Maar ik hoefde er geen baan voor op te zoeken. De afstand was ook wel een probleem. Mijn moeder woonde in een haalder en ik woonde in Zevenaar. Dus dat was toch uh, drie uur reizen. En als ik er naartoe ging, dan uh, moest ik soms een week, twee weken, soms wel een maand blijven. Omdat ze die zorg nodig had. En dat, uh, dat kon ik doen. En heb ik ook met veel liefde gedaan. Maar ik zou dat niet verwachten van mijn... Uh... Nee, nee, precies. Maar dat komt dan ook vooral omdat u natuurlijk heeft gezien hoe intensief het is. En hoeveel erbij komt kijken ja. ook. Ja. Ja. ja. Ja, mijn moeder vond het, uh, vond het heel fijn dat ik bij haar was. Maar ze vond het ook heel sneu voor me. En het was voor mij ook best wel belastend. Ik heb het met liefde gedaan. En uh, ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Maar het is, het is niet ideaal. Nee, nee. Ik wil u bedanken voor de voorbeelden, mevrouw Sely. Ja, graag gedaan. Helder verhaal, dank u wel. Ja, dank u wel. U ook. Daag. Uh, ik ga uh, tot slot nog naar Memo toe. Memo, nacht. Goedenacht. Eh. Ik wou als eerste complimenteren alle kinderen die zorgen voor hun ouders. Of die jong of iets ouder zijn, maakt niks uit. Maar ik zie dat als heel natuurlijke loop van zaken, zeg maar. Ja, nou ja bij deze heb je het complimenten gemaakt, Memo. En uh, ik wou graag zeggen nog dat uh, misschien is tijd... Om gedeeltelijk aan het probleem te kunnen werken. We beginnen op ons kinderen een beetje. van jong af te leren. dat. er is heel normaal zaak. om later voor hun, kinderen te zorgen, voor hun ouders te zorgen. Ja, dat je dat van jongs af aan al bijbrengt. Dat, dat, dat het... missen wij. Daarom is zo. zeg maar, een probleem ontstaan. En ik wil. ik vind een beetje niet kloppen dat wij noemen vergrijzingprobleem. Er is geen probleem dat mensen oud worden. Er is probleem dat uh, niemand, heb, niemand wil of uh, kunt voor hun te zorgen. Oude mensen hoeven ze niet schuldig te voelen omdat ze oud worden. Nee, nee dat, ja. dat, dat, dat, dat is ook zo, Memo. Maar dus maar dat hebben... is politiek uh, terminologie. Mm -hmm. Ik vind dat... En dat uh, het probleem zit, denk ik, aan die die promoten individualisme. Maar je moet niet vergeten dat die individualisten worden ook oud worden. Ja, natuurlijk, Nee, dat, dat zeker. Hoe is de, hoe is de situatie uh, bij jouw memo? Komt, komt, uh, heb jij nog, nog ouders? Mijn ouders zijn helaas jong overleden. En als je zonder ouders blijft jong, dan kun je pas waarderen... Hun als ouder. Dan kun je weten maar, wat ze hebben voor jou als gedaan. gedaan en ja. Ik vind jammer dat zo is. Ik accepteer dat. Dat is niet in onze handen. Maar ik, ik bedoel... Waren ze maar in leven... dan zou ik zeg, zeker voor hun zorgen. Zou je zeker voor ze zorgen, ja. ja. En, en op wat voor manier dan ook? In huis nemen zou zouden... En ik, ik vind... Maar dat is persoonlijk. Mm -hmm. Ik vind ouders boven werk. Boven alle andere zaken in het leven. Ja, precies. Dus jij zegt er is van... geen werk excuus om niet voor om niet ouders voor... te zorgen. Kan alle, alle dit, dit, ik, ik weet het, zeker dat dit een complex probleem is. Ja, tuurlijk. Maar, ja. maar alle, zeg maar, uh, voor- en tegen-argumenten is wel te combineren. En dat maakt leven interessanter. Er zou niet leuk zijn als het iedere dag feest is. Nee, dat, dat, dat klopt. Dus nog eens complimenten voor alle kinderen die voor hun ouders zorgen. Die voor de ouders zorgen, dat, ja. is, dat is denk ik het doel van leven. Ja, ja. Ik, ik vind het een mooi compliment en ik vind het ook een mooie uh, iets om, om daarmee het onderwerp en en veel te beëindigen. En veel, veel moed voor kinderen die nu beslissen voor hun, voor hun ouders te zorgen. Er is niks beter dan dat. Ja. Dan, dan voel je pas vol dan mens. Vol, dat, dan is pas jouw levenscirkel zeg maar, succesvol dicht. En en uh, helder verhaal, dankjewel maar voor dit, uh, dit, dit, dit mooie statement. Als einde van het van, van Het moet die onderwerp gesprek. vaker zijn. Niet alleen bij jullie omroep, maar bij, bij alle omroepen. Nou, dat wij hebben, moet die vaak... moet het voorkomen. Nou, misschien, ja. Wie weet, als we het gehoord hebben, zal dat misschien een keer gebeuren. Memo, ik wens je goede nacht. Dank je wel voor je bijdrage. Gezellige dag. En uh, tot zover het onderwerp over de, de zorg van, uh, van ouders in huis nemen. Mooie gesprekken gehad, mooie voorbeelden ook vannacht gehoord... over uh, ja, hoe mensen dat gedaan hebben. Wat ook natuurlijk wat praktische bezwaren aan zitten. Maar ook vooral ja, mooie verhalen gehoord. En nou ja, zojuist dus ook uh, om af te sluiten inderdaad. De, de complimenten uh, van Nabelle van, van aan uh, ja, de kinderen die dus uh, de ouders... Uh, ja, opvoeden. Mooi om te horen. Uh, zometeen, volgend uur, dan uh, is er veel muziek. En er is onder andere veel muziek van onder andere Otis Redding. Daar gaan we straks mee openen. Een heerlijke, uh, vrolijke, mooie plaat uit 1968. Maar eerst muziek van een man uit Ermelo. Hij heeft zijn album opgenomen in de huiskamer... met medewerking van Bertolf Lentink. Het is Johan Borger en Walk Away in De Nacht op 1. I'm gonna walk away. Walk away today. I put on my best shoes and walk out of the grave. I put on the scarf and a hat and my dearest Manchester jacket and the colored glove she knitted me. I'm gonna Walk away today. I'm gonna run away, run away. You run away today. I travel. The men of snow, I got nothing left to say. You we'll run away, run away. And all fools are letting me. I'm gonna find myself a pretty place, no one's gonna bother me. Me, Yeah, I'm gonna learn to live to love and cry, I'm gonna learn to love to cry, I'm gonna learn to lie awake at night, not be afraid to die. So should I cut my heavy heart up, throw it into the sea, let it sink to the bottom, baby, let the Lord keep the key, oh, to cut my heavy heart. singing to the butter baby, won't you sing another, another song with me?